10 uur. Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Op de twintig grootste treinstations komt een stationagent. Dat hebben het kabinet, de NS en de vakbonden besloten... om de agressie tegen te gaan. De stationsagent kan snel extra collega's oproepen als dat nodig is. Ook worden de toegangspoorten op NS-stations zo snel mogelijk gesloten... en komt er meer cameratoezicht. Vanavond was er spoedberaad in Den Haag... vanwege de zware mishandeling van een conductrice vorige week in een trein... Maandag was er een landelijk protest van NS-personeel tegen het geweld tegen conducteurs. In een deel van het centrum van Amsterdam is de stroom uitgevallen. Onder meer het Rembrandtplein en de stadhouderskade zijn getroffen. Ook enkele bioscopen zitten in het donker. Ook bij RTL Late Night, dat vanaf half elf rechtstreeks moet worden uitgezonden... vanaf het Rembrandtplein, viel het licht uit. Presentator Umberto Tan zegt dat hij niet weet of er wel kan worden uitgezonden. Netbeheerder Liander verwacht dat de stroomstoring nog tot kwart over elf duurt. Huisartsen komen opnieuw in actie tegen de machtspositie van zorgverzekeraars. Tientallen huisartsen uit acht regio's spijkeren tegen middernacht een manifest met eisen op het ministerie van Volksgezondheid en op de hoofdkantoren van zorgverzekeraars. Ze vinden dat de huisartsenzorg wordt uitgehold door de marktwerking, waarbij de verzekeraars de afspraken dicteren. Ook vinden de huisartsen dat ze zijn opgezadeld met te veel administratie. Leden van de actiegroep dreigen de samenwerking met zorgverzekeraars op te schorten als de politiek en de verzekeraars niet tegemoet komen aan hun wensen. Het weer vanavond en vannacht. Is het helder? De temperatuur daalt tot rond of iets onder het vriespunt. In het noordoosten en oosten kan mist ontstaan. Morgen overdag volop zon. Het wordt dan 10 tot 13 graden. Vanaf vrijdag wordt het kouder met een toenemende oostenwind. Dit was het NOS Journal.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 Hele goede avond, luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1065 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Ben of en uw gast, de heer, voor de komende twee uur in dit muziekprogramma. Vier nieuwe cd's, maar liefst in deze uitzending. We beginnen met Michelle McLean met Undercurrent en de tweede is van Elise Lebec met Hard Song. Ik wens je heel veel luisterplezier en je kunt het allemaal meelezen via peacefulradio.eu de playlist.